Ja, kunnen we gemakkelijk in die backstage raken? Of moeten we er een backje voor ja. hebben? Nee, maar man, kom je even Hier, naar links gaan. Dan beginnen ze halen. Ah, ja, ja oké. Okay. Ja. Het Leugenpaleis. Patrick en Jehijn. Kulder Zipken. Dag Sinterklaas. De Clement Perens Explosion. De show van Bosman Schos. De Anneliesen. Hai hey Ramon. De Hermannen. De gemeenschappelijke noemer van al dat moois heet Hugo Matthijssen. Creativiteit doet hem te veel denken aan prit en plakkaatverf. Maar ik moest en zou hem in mijn creatieve lab krijgen. Ik ben Jan Holderbeke en ik mag je meenemen in het prettig gestoorde hoofd van deze grootmeester van de absurditeit. We hebben afgesproken in het depot in Leuven. Net voor een optreden van de Klima Perens Explosition. Ik wil eigenlijk een gewone dag overlopen met u en zien uh, wat bij u de, de do's en don'ts zijn van creativiteit. Ah, oké, okay, ja. Kun je meegaan in dat scenario? Uh, ik kan daar zeker niet meegaan, maar ik moet er wel bij zeggen dat mijn dagen en weken en in heel mijn uh, professionele leven eigenlijk, dat dat totaal ongestructureerd is. Ik heb nog maar zelden anders gehoord in deze serie. Nee. We proberen, hè? Ja, zeker. Um, wanneer sta je op opsmorgens? Uh, dat hangt er wat vanaf, maar uh, goh, de laatste jaren tussen half acht en negen of zo. Wat is het eerste wat je doet? Koffie drinken. Zie jij het er ook. Hè? En dan? Uh, dat hangt er vanaf. Er zijn ook vele dagen dat ik gewoon niks doe. Maar werkelijk niks. Alleen maar prullen en wat surfen en iets... Uh, rondwandelen of ergens naartoe rijden om twee schroefjes te kopen waarvan ik denk dat ik ze dringend nodig heb. Uh, andere dagen bestaan voornamelijk uit mij zorgen maken omdat ik toch met een deadline zit en dan daar vooral niks aan doen. En op dagen dat ik werkelijk volkomen bij mijn verstand ben, uh, dan ga ik tamelijk snel aan de slag omdat de ervaring mij heeft geleerd en dat dat in vele beroepen zo is. Dat je tussen, dat je tussen 9 en 11 uh, meer, vaak meer en beter kan produceren dan uh, op de rest van de dag. En dat produceren, hoe moet ik mij dat voorstellen? Je gaat aan een computer zitten? Uh, ja, dat ik er vanaf waarover het gaat. Ja, meestal wel, ja. Ja, zelfs als het over muziek gaat, is het tegenwoordig allemaal uh, achter een computer. Maar af en toe voor de afwisseling uh, gebruik ik nog wel eens een ouderwetse blad papier. En dat werken je, zet je dan om negen uur aan je computer in het uh, beste geval? Ja. Wat gebeurt er dan? Dat denk ik vanaf wat ik uh, te doen heb natuurlijk. Uh, als ik een stuk voor humor moet maken, wat ik elke week doe... Uh, dan krab ik in mijn haar en dan, dan begin ik me af te vragen uh, waarover moet het nu in godsnaam deze week weer gaan, want er bij voorkeur is er toch een lichte link met de actualiteit. Dus het gebeurt ook wel eens dat ik dan een krant ga, ga kopen en ergens een koffie lezen of, uh, of ik surf waar rond op nieuwsite sites om te zien of, het, of iets is dat mij opvalt en waar ik iets mee kan aanvangen. En dan begint een verhaal over... Prins Fipronil en prinses fipronal bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Deze week uh, gaat het om een bericht dat vanochtend in de standaard stond, namelijk dat, er, um, dat de contro uh, fiscale controle op uh, bedrijven min of meer wordt afgeschaft in ruil voor het ondertekenen van een convenant. Dus dan zie ik het als mijn plicht om daar iets bizars of wat dommigs over te schrijven. En dat doe ik dan. Ja, want echte maatschappijkritiek komt er bij jou niet in, hè? Nee, dat is niet, dat is niet echt mijn ding. Misschien wel, laten we zeggen, uh, observaties. Dat wel, denk ik. Maar ik las ook het verhaal van um, je toekomstige opa die het, um, de cd-speler uitgevonden heeft in het jaar 46. ja. En dan de daaruit voortvloeiende discussie met zijn vrouw, jouw toekomstige grootmoeder. Hoe kom je daarbij? Goh, dat is al ontzettend lang geleden. Ik denk dat dat uh, meer dan twintig jaar oud is. Uh, ik heb daar werkelijk geen flauw idee van. Dat zijn, dat zijn dingen die mij te binnen schieten. En dan de kunst is om daar ook werkelijk iets van te bakken. Maar dat komt echt ter plekke tot stand. Dat is niet dat je daar, uh, weet ik veel, je moet ergens op verplaatsing in de auto zitten over te tobben. Nee, dat wordt geboren aan de computer. Ja, dat is uh, bijna altijd op het moment zelf. Uh, ik, ik geloof niet in, ik heb dat ook nooit gedaan, in, uh, op één uitzondering na. Uh, in, in, op café dingen opschrijven op bierkaartjes of uh, notitieboekjes bijhouden met, met losse ideeën, waar je dan later... Is kunt doorfietsen om te zien of er iets bruikbaars tussen zat. Ik denk dat veel mensen met mij zich zullen afvragen hoe, waar je het blijft halen. Er is een vraag die mij vaak wordt gesteld en ik, uh, ik antwoord dan stevast. Misschien wil ik dat liever niet weten. Ik denk om te doen wat ik doe, dat er toch een zekere... Ik zal eens zeggen dat er een mentale afwijking voor moet hebben. Maar misschien is er toch een bepaalde geestesgesteldheid voor nodig, die maakt dat je sneller in staat bent om dingen langs de andere kant te bekijken. En weet je waar die geestesgesteldheid vandaan komt? Uh, daar heb ik uh, werkelijk geen idee van, maar ik heb wel uh, dus ondertussen een, oh, een jaar geleden of zo, ik, ik, uh, ik heb de voorbije jaren nogal, dat is al geleden trouwens, uh, regelmatig dingen gedaan voor te gek en ik ben ook eens een jaar of vier geleden ondertussen Verzeild op een soort studiedag in een psychiatrische instelling. En dan had ik vooraf een uh, ontmoeting met een van de psychologen daar. Die had mijn werk wel bestudeerd. En die zei dat er uh, frappante gelijkenissen waren met wat ik schrijf. En met de denkbeelden van mensen die bijvoorbeeld aan een psychose lijden. Oei, was je ongerust? Uh, ik was daar niet ongerust over. Ik heb natuurlijk met wat hij vertelde. Ik heb redelijk, wat, veel van wat ik doe is gebaseerd op een vorm van ofwel paranoia, ofwel mensen van wie de, de, de, de grond plots onder hun voeten wegzakt in die zin dat ze beginnen te twijfelen aan de, de, laten we zeggen, de, de fundamenten van de realiteit. En dat is ook wat wel eens bij een psychose gebeurt. Dus dat zijn parallellen. Ik roep dat bewust op, dus dat is heel wat anders. Maar dan maak je daar een nieuwe realiteit uit? In een aantal gevallen wel, en ik ga er soms natuurlijk redelijk ver in. Maar bij fictie is dat natuurlijk altijd wel zo, dat je je eigen realiteit streng afbakent en dat je een paar basisregels opstelt, waaraan je nu hebt te houden hoe absurd die ook mogen zijn. Ja, ja. soms zijn ze behoorlijk absurd, de contactlenzen in Duitsland... Jeheine en Patrick. Dat is lang geleden. Ja, dat is een typisch voorbeeld. Dat is, dat is ook niet zo absurd. Dat is een, een reden om te verklaren waarom die twee mannen daar in dat bos staan, een beetje te wachten op Godot, eigenlijk. En dan komt het erop aan. En Dat, is, ja, dat vind ik een beetje een sport, van dat zo lang en zo verrassend mogelijk uit te melken. zegt Patrick, wat is het? Jou? Ik heb goesting om heel deze situatie hè, is gewoon te evalueren. Je gaat het doen, jong. Jij hebt elk contactlensen kwijt. Ja, Hier, hi ergens in Duitsland. Ja, en ik moet die zoeken en jij doet aan de supervisie. Inderdaad, je gaan. Ik heb daar problemen mee, Patrick. Heb jij misschien morele bezwaren, Johan? Ja, betrek, nee, ik heb praktische bezwaren. Duitsland, dat is godverdoeig goed voor één man alleen, om iemand af te zoeken. We zouden Duitsland misschien beter kunnen opdelen of zo. Maar Johan, dat is al lang opgedeeld, dat hebben die Duitsers gewoon zelf gedaan. Het heel Duitsland, Daar bestaat helemaal uit deelstaten, jong. Dus jij wilt mijn deelstaat per deelstaat maar, laten wacht, afzoeken? Wacht, gaan, wacht. Laat ons dan niet het vel van het badwater met beren en al weggooien, jong. Ik kan eerst even als die bellen om haar gedag te vragen... We moeten ons polkens kussen, Patrick, dat we zo zo'n vrouwen nemen. Je haan, je ja, haan, zonder ons vrouwen zouden wij hier eerlijk stond schilderen. Als het onnozers, weet jij dat, je haan? Ja, je ja? ja, zegt het, Patrick, je zegt het. Ja, maar dat is gewoon ja, haan. Ja, dat is... Je, je haan. Je haan, haan en Patrick. Als dat maar goed komt, jong. Je hebt je geest al eens vergeleken met een psychotische geest... Um, er zijn, er zijn misschien parallellen. Helpt het dat je filosoof bent? Uh, ik denk niet dat het helpt. Uh, nu is het wel zo dat... Toevallig heb ik uh, een half jaar geleden iemand ontmoet... die uh, aan het doctoreren is in de filosofie... En die, en die een aantal psychoses achter de rug heeft... en die zei dat er een, uh, tussen filosofie en psychoses ook wel een parallel is... in de zin van dat de... de de kern van uw waarneming of van hoe je in de realiteit staat, dat die onderuit wordt gehaald, dat de realiteit plots niet meer evident is. Dus in mijn bericht, denk ik, komt dat ook wel regelmatig voor. Maar ik denk, als ik geen filosofie zou gestudeerd hebben, zou ik wel ongeveer hetzelfde gemaakt hebben. Accenten zouden misschien wat anders liggen, maar ik denk dat grosso modo hetzelfde zou blijven. Goedenavond dames en heren, goedenavond. Welkom, Welkom in, in de, de vloergeborte vloer. van hey. Hey. Dresden in Berlijn zijn zwaar gehaald, ah. maar hier valt het eigenlijk nog wel mee. De Engelsman heeft een Dutch ze fit gegeven, en de zwitten zitten allemaal in, in de, de bak. bak. Ja, en dan denk ik eigenlijk vooral aan mijn broer, dames en heren, onze vons, die je tijdens de oorlog een ongelooflijke kwijt hebt. maar dat is nu al een stuk minder, eigenlijk ja. De, je de goeie goede gaffen, en een naar mee. Welkom in de vloeren portemonnee. Heb je zo van die sessies uh, waar je pingpong speelt met andere mensen? Uh, bijvoorbeeld voor die eerste Sinterklaasfilm heb ik regelmatig met Sten Konings afgesproken, ja. En vroeger, alles wat ik gedaan heb met, met Bart Peters, dat uh, ontstond ook zo bij een kop koffie, meestal ergens in een taverne. En Bart schreef er alles keurig op, alleen keurig, uh, met, met steekwoorden. Dus dat was wel een soort pingpong, ja. dat, dat uh, als je goede... Sperringpartner hebt, dan uh, versnelt dat de zaak wel en dan word je er ook door geprikkeld. Heb je had ja, trucs om uh, je hoofd leeg te maken, om alles neer te leggen? Nee, maar dat is ook niet nodig. Blijft altijd bezig. Niet noodzakelijk, maar je kunt wel momenten hebben waarop je denkt: van, ja, het gaat ook niet zo goed vandaag. Uh, dan is de beste oplossing, wel, dan zal ik vandaag maar lekker niets doen. Als het dan toch heel urgent is, dan is er optie twee. En dat is een flink zijn en appeltje in tikken voor een nieuw document. En gewoon beginnen. En er een uh, tijd lang uitstappen, op reis gaan of zo, dat soort dingen, heb je dat nodig? Nee. Ergens in mijn achterhoofd uh, ben ik daar, ben ik altijd wel... Zat op een bijzonder wazige manier met een aantal dingen bezig. En dat kan gewoon een titel zijn of iets. iets uh, of een muzikale wending. Waarvan ik denk, daar moet ik ooit eens iets mee, mee doen. Een storend notebook en uh, ideeën die je opstapelt. Ja, maar niet. Uh, dat denk ik denk, dat moet ik onthouden. Maar ik, uh, om een voorbeeld te noemen. Ik was gisteren in de IKEA. Dus ik vroeg mij af waarom. En iedereen zal dat fenomeen wel kennen. Als je om het even wat koopt in de Ikea of ook in een andere meubelzaak. En dat staat dan perfect in elkaar gewezen in uw woning. Waarom valt dat altijd lichtjes tegen? Is dat zo? Dat is volgens mij zo. En het antwoord is. Dacht ik achteraf dus Ik zou nog eens moeten gaan checken of het wel echt waar is. Um, in die mini-kamertjes die ze daar inrichten, daar zijn bijvoorbeeld geen radiatoren. Daar heb je ook niet dat er ergens op de vloer nog een stekkerdoos ligt uh, met 28 voedingen voor uh, iPhones en iPads en, en dat soort dingen. Uh, daar hebt ook geen vervelende chauffagebuizen die maken dat je je kast eigenlijk niet echt naadloos tegen de muur kunt zetten. En er hebben we ook geen uh, gyprok die door Onderbetaalde Poolse medemensen een klein beetje scheef zijn gezet, wat niet erg is, tot je daar een kast tegen duwt uh, en dat je dan een naar boven of onder toe wijder wordende spleet hebt. Hè. Dus uh, dat is een overpijnzing waar ik werkelijk niks aan heb, maar misschien dat ook over twee jaar met dat plots te binnen schiet, als het nodig zou zijn. Zo werkt het. Zo werkt het soms, ja. Zijn er afknappers, zijn er uh, momenten in een dag of, of, of fenomenen in de dag die jou al werkelijk alle creativiteit ontnemen? N uh, nee, het, het is ambacht. Hè. Dus uh, ik hou ook niet zo van het woord. Creativiteit. Oei, daar gaat mijn onderwerp. Ja, maar je moet dat niet persoonlijk nemen, maar het heeft te maken met mijn jeugd toen ik uh, een jaar of twaalf was denk ik, ergens eind jaren zestig, door het woord creativiteit plotseling uh, op gang te maken. Uh, men noemde dat, dat toen crea. En dat uh, werd vooral, in mijn herinnering, dat had dat vooral te maken, kwam er heel vaak lijm bij kijken. Dus dat was uh, fotocollages maken en daarmee uitgeknipte titels van kranten en tijdschriften of papieren hoedjes. Maken en die dan gek versieren of uh, huisjes in elkaar lijmen van karton. Dus creativiteit uh, is voor mij altijd wat prutserig geweest. Ja, maar het, het decor van de Jos botman show is toch niet anders? Nee, nee, nee, nee. nee, Ik bedoel, het woord creativiteit, dat, dat heeft iets... Alleen dat dat toen iets, iets uh, knutsel... Um, iedereen werd toen ook aangemoedigd om creatief te zijn. Ik betwijfel of dat een goede zaak is. Maar, he, dat is zeer goed voor de verkoop van Prit en Pateks. En nu wordt het woord creativiteit echt te pas en te onpas gebruikt. Ik denk dat het onmogelijk is om een niet-creatieve job te vinden. Dus oh. ik, heb, ik heb gisteren, ik breid alles altijd grondig door, is gegoogeld: creatieve job. En wat je dan ziet, dat is verwerkelijk. Allee. Dus ben je creatief, dan kan je aan de slag als uh, hamburger, bakker, bij McDonald's of zo. Dus het, het woord is wel danig, is danig versleten. Uh, creatief betekent ongeveer hetzelfde als nog enigszins in leven. Heb ik de indruk, het woord het loopt de spuugaten uit. En uit. Ja, maar gaat niet te dik in deze rood. Nee, en ik vind dat gaat echt niet te dik in deze rood. Heb je een levensmotto? Uh, als ik red heb, dan is het denk ik, doe wel inzien niet om. Dat is een klassieker. Een, een terechte klassieker, zoals bij klassiekers soms het geval is. Er zijn ook tegenvoorbeelden. We hebben de dag geopend. Uh, s morgens. Laat, dan, laat ons hem nu ook sluiten. Wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen? Uh, dat hangt er wat vanaf, maar uh, wat ik toch vaak doe, is uh, op het internet langs de actualiteit zappen. Om nieuwe stof op te doen of om de dag neer te leggen? Nee, gewoon omdat het mij wel interesseert. Dus dan kijk ik nog eens naar Terzake of naar de afspraak of naar Jeroen Pauw en lezen. Wat Wat lees je? Uh, van al redelijk veel uh, non-fictie, geschiedenis. Uh, enigszins begrijpelijke filosofie ook wel, als dat zoiets een beetje samenvattend of zo. Dan... De wereld van Sofie toch niet? Nee, daar heb ik drie bladzijden in gelezen. Alleen misschien dat heel goed, maar... Uh, ik heb nu onlangs een bundeling verhalen van Edgar Allan Poe herlezen. En ik had het al gelezen toen ik oh, denk misschien zestien was of zo. Is het bevallen? Wel, tot mijn grote verbazing dacht ik achteraf, daar is misschien toch wel hier en daar wel wat van blijven hangen in mijn werk. Maar je weet dus nooit waar het vandaan komt. Hè. Maar misschien ook wel vandaar. Horror? Uh, niet de horror, maar het... Uh... Kijk, er is een zeker verband tussen Edgar Allan Poe, het zal u misschien verbazen, maar ik zal het uitleggen, en Patrick en Jahan. <laughs> Oké, okay, die moet uitgelegd worden. Dus uh, je hebt in veel van die verhalen van Edgar Allan Poe hebben altijd meer naargeestig uh, ik schrijf deze woorden niet op uh, in de hoop dat iemand ooit zal geloven, wat er is enzovoort enzovoort, maar... Uh, mijn afschuwelijke leven en ik ging door een bos en dan bladzijden bladzijden uh, naar geestigheid en uh, dan kwam ik bij een oude rubine en, uh, en door mijn hoofd spookte en de stormwind en ik ga bladzijden en bladzijden gebeurt er werkelijk niks. Uh, soms zijn vier bladzijden ijsberen door de vocht gegangen van een oud kasteel maar op een heel geïnspireerde manier. En toch moet je weten hoe het verder gaat. En dat is heel vergelijkbaar met Patrick en Jan. Daar gebeurde ook eigenlijk niets. Maar hopelijk op een wat onderhoudende manier. En bedoel, ik toch denkt van, ja... Nu niet dat het een thriller was, maar ik wil toch weten of ze die contactnets eindelijk gaan vinden. Dus dat, ja... Dat een beetje het uitsmeren van het niets op een licht dramatische wijze. En ik weet niet of dat zo is. Ik heb het gevoel dat dat met, eigenlijk veel van die verhalen met veel plezier geschreven zijn. En dat die, ik denk want dat die soms zat te lachen uh, terwijl hij het neerschreef. Hoewel het allemaal echt bloedserieus is, bijna uh, in de letterlijke zin van het woord. Voilà. Een geestesgenoot. Ja. Bedankt, Hugo Matijzen. Oké, okay, graag gedaan.